7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overdien. Straks hoort u in uh, dit komend uur in het Sportdoc, de sportdocumentaire... waarom het verstandig is. Deel 2 is het alweer. Niet na te denken tijdens het sporten. Dan besteden we aandacht aan de Friese Elfstedentocht. Maar dan voor boten. Eerst nu het NOS Nieuws met Ewout de Jong.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 Terschelling probeert deze zomer met een nieuwe aanpak... de overlast door jongeren terug te dringen. Zo worden sociale media ingezet om de jongeren te benaderen. Ook is er een lik op stuk beleid van kracht... waarbij voor geluidshinder bijvoorbeeld... meteen 120 euro moet worden betaald. Het opgeven van een valse naam komt op 330 euro. Ook werkt de politie nauw samen met particuliere beveiligers... die door cafés, campings of supermarkten worden ingehuurd. Waarnemers van de Verenigde Naties zijn aangekomen in het Syrische dorp Tremze. Activisten zeggen dat het leger daar donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood. De waarnemers gaan onderzoeken wat er klopt van de meldingen van een bloedbad. Het staat wel vast dat er iets is gebeurd in Tremze. Want ook de Syrische staatstelevisie meldde gisteren dat in het dorp veel doden zijn gevallen. Correspondent Sander van Hoorn was in het dorp... maar kon er niet de vinger achter krijgen wat er nou is gebeurd. Wat ik hier niet heb gezien is lichamen... En wat ik ook heel weinig zie is bloed. Ik vind het met andere woorden heel vreemd op het moment dat je uh, uh, bedenkt dat hier zoveel mensen zijn gestorven. Dan zou je denken dat je meer bloed zou zien. Ik, ik vind het lastig. Ik heb niet het idee dat ik naar uh, de plek van een massaslachting heb zitten kijken. Als er inderdaad meer dan 200 slachtoffers zijn gevallen, is het bloedbad in Tremse het grootste sinds de opstand in Syrië in maart 2011 begon.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 Weer. vanavond in het zuiden nog wat buien, in het noorden opklaringen. Vannacht overal droger met minima rond 11 graden. Morgen wisselend bewolkt met ochtends vooral in het noorden zon. Smiddags middags ook zonnige periode met kans op buien en mogelijk onweer. Het wordt een graad of 18. Na morgen iets warmer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Speel nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tourer. Ga naar facebook.com. Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tot 11 uur deze Radio 1 Sportzomer. Het straks, dus de zomerdocumentaire over niet nadenken in de sport. Maar eerst gaan we een bootje varen. Hier zijn Tom van Vathek en Tim Movendijk. Zes dagen lang werd de tocht in Friesland gevaren... met boten die motoren hebben, die worden gevoed met zonne-energie. Vanmiddag was de finish in Leeuwarden... en het bleek dat de boten opnieuw sneller waren dan de vorige drie keer. De winnaar ging ruim 40 minuten sneller door het traject... en finishte in 10 uur en 40 minuten. Studie van Rijswijk bij dit grote Friese evenement. De boten van de Solar Race zien er niet heel erg mooi uit. Het zijn eigenlijk gewoon vlotten met daarop een hoop zonnepanelen. En dat is het dan. Daar moet dat motortje op werken. En dat motortje dat werkt op zonne-energie. En dus is het wel handig als de zon schijnt. Niet waar. Okkels, u bent ambassadeur van dit evenement... Ja. Um, ik had het over de zon. Is het van belang dat de zon zo weinig heeft geschenen in de laatste tijd? Want daar moeten ze toch van hebben, die boot. Dit was wel het moeilijkste jaar, dat kun je zonder meer zeggen. Ja. Want steeds gingen ze alsmaar sneller, maar deze keer is dat niet gelukt. Als je kijkt naar de maximumsnelheid, die is wel enorm toegenomen. Hè? Want uh, dat was uh, het eerste jaar 13, tweede jaar 20, derde jaar 28. En nu de vierde keer boven de 40 km per uur. Dus, ja. Alleen waarom de gemiddelde snelheid niet zo hoog is, dat ligt natuurlijk mee aan het weer. Ja. En daar komt de winnaar aan dobberen. Hou wij jou wel even af Joop. Van het Go Rings team. Een witte wit vlonder deze keer met blauwe zonnepanelen. Hij wil zo ver mogelijk naar dat schip toe. Hij wordt geholpen door een paar jongens. Ze gooien hem een touwtje toe. Nou gaat het lukken. Kom je eruit, Joop, of moet dat zo? Nee, dat moet zo joop. kom er bij zitten? Er is geen plek meer voor mij, man. Joop Steenman, gewonnen met deze boot. Ik zag dat je hard ging, maar hoe hard ging je eigenlijk? Nou ja, uh, die gaat ongeveer maximaal 32 km per uur. Als je rustig vaart, 20. En uh, alle tussenliggende snelheden. Kun je varen afhankelijk van hoeveel zon dat je binnenkrijgt? Ja, en dat was een beetje het probleem deze keer, denk ik. Dat was gisteren heel slecht. Gisterochtend helemaal geen zon. Moesten we eigenlijk helemaal op de batterij varen. Maar het ging allemaal prachtig. We hebben toch die 25 kilometer prima afgelegd. En daarna kwam de er zon erbij en toen hebben we weer geweldig kunnen varen om uh, in uh, Dokkum te komen. Dus we hebben een prachtige dag gehad gisteren, alleen iets te veel regen s ochtends. Deze boot is aangekocht door, uh, van mensen die een nieuwe boot hebben gebouwd en die pech kregen. Dat is lekker dubbel natuurlijk. Dat is een heel vreemd gevoel. Bovendien is natuurlijk uh, Geert van de Schaaf van MG Electronics is een goede vriend van me. En uh, die heeft vorig jaar, twee jaar geleden, met deze boot ook gewonnen. En nu zit hij in zijn nieuwe schip, waar dus een hydrofoil onder zit. Dus uh, zeg maar een soort waterskis. Um, en uh, daar heeft hij wat pech mee gehad. De motor ging kapot en, uh, ja, en, en, en de besturing was nog niet in orde. Dus uh, ja, dat heeft hem veel uh, uren gekost, penalty uren, Waardoor hij dus niet nummer één is. En dat is vervelend, maar hij kan er erg goed tegen. En ik vind het erg fijn dat zijn oude boot weer gewonnen heeft. En u ook zo te zien. En ik vind het geweldig natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het uh, is dus de derde keer dat ik meedoe. Twee keer ben ik tweede geweest. Ze noemden mij al de eeuwige tweede. Nou, dat is natuurlijk geen goed gevoel. En uh, dat is nu helemaal uh, uh, weggewerkt, zeg maar. Nummer één. Nummer één, ja. Dus ik ga de volgende keer weer meedoen. En uh, we zullen kijken waar we dan eindigen. Uh, in ieder geval dus die elf steden toch dit jaar alsnog op het water in Friesland. Op het water, ja. En van uh, de eeuwige tweede naar nummer één. Dat was ook weer nieuw succes voor de Belgische Lottoploeg. Vanmiddag in Dakte, André Greipel dus. Zijn derde zegen voor Peter Sagan. Lotto is dus goed bezig. De Jurke van der broek namelijk staat hoog in het algemeen klassement op de vijfde plaats. Jeroen Wielard ging uh, op zoek naar het succes van deze ploeg. En sprak met manager Mark Sarchant en ploegleider Herman Friesel. Max Sargenten, ik vind dat eigenlijk een beetje onbeleefd... om op de Franse nationale feestdag de Fransen hun feest te verzieken. Maar dat telt niet in de toer, hè? Het Telt niet in de toer. Het telde ook niet toen ik nu me vroeg... Uh, Koning Albert is hier op de tribune. Het is toch jammer dat je maar tweede bent. Dus dat is nu vandaag net andersom. Maar wat een verbazing. Wat een verrassing. Uh, verrassing, ja. Wij hadden eigenlijk uh, van de broeken de hele dag beschermd. Greenwich heeft heel veel werk gedaan. Omdat wij dachten, van het wordt wel moeilijk met André over die, uh, die laatste bult. Heel stijl, uh, maar hij, hij wist het overleven, de jongens brachten hem terug. En uh, toen zaten ze nog met 50 man, die twee gingen weg. Je zitten er met vijf, dan, dan rij je gewoon als je gruipel bij je hebt. En dat hebben we ook gedaan. Verantwoordelijk ne ver verantwoordelijkheid nemen en dan uh, ja, schitterend afgewerkt ook. Van de broek, van de broek op tijd nog uh, keihard op koop rijden, wiggins mee, mooi. Des te verrassender omdat iedereen dan zegt, het is een Sagan aankomst. Gruipel kan dus nog iets meer deze toren. Ja, ik denk dat Grijpel, deze Grijpel is niet meer de Grijpel van verleden. Ja. Die heeft vertrouwen, die, uh, die heeft er al twee gewonnen. Dus dat kan niks verkeerd gaan. En dat is ook vandaag bewezen. Het was maar nipt, maar nipt is ook goed. Het telt goed op, want je zei in het begin van de Tour, toen in Dornik... met de koning erbij van Cavendish, Grijpel, is wel eens 5-1 geweest. Maar ja. dat verandert ook. Ja, ik heb toen gezegd dat hij had wel het geluk dat hij in het wiel zat. Dat geluk gaat hij niet iedere keer hebben. En dat is ook nooit meer gebeurd. Uh, dus hij, hij profiteerde van de lead-out uh, daar in de Maar dat is het ook geweest. Keef nam toen de trein van jullie? Ja, ze dus sprong er net op op het einde. En dat was het goede wiel. Maar uh, uiteindelijk, ja, je ziet het nu in die drie keer... Dat is de tour, hè? duurt drie weken, gelukkig. Dat, dat doe je dan even in een tussenrit op Catorjouillet... maar dan in de bergen moet die man het Herentals het weer doen. Hè? De prins van Herentals noem ik hem, Jurgen ja, de van den Broek. Ik denk dat deze prestatie hem zeker ook gaat sterken... en dan ja. maakt er ook deel van uit. Dat maakt het uh, nog straffer eigenlijk. Ik moet nog even een uh, uitspraak voor de voeten gooien... van vanmorgen mening. Als wij hier winnen vandaag, als Grijpo hier wint... dan ga ik naar het Nudisse strand. Nou, uh, vertel maar hoe laat uh, gaat het gebeuren? Ik denk dat dat vandaag niet gaat gebeuren, maar misschien wel in totaal. Dat is de vraag. Ik, de vraag van Kap -Darden. En ja, ik wist natuurlijk niet dat het hier een, een groot naakstrand was. En dan heb ik ook gezegd van ja, als we vandaag winnen. Want we zaten ook een beetje met het idee om, om geen tijd te verliezen en zeker niet om te winnen. En dan, dan doe je zo'n uitspraak. Maar ja, Belofte dan... maakt schuld. <laughs> ja, ik ga toch niet in mijn naki staan hier vandaag. <laughs> Misschien vanavond of voor de mannen wel een keer. Onder de douche. Onder de douche, voilà. Voilà. Mooi gezegd. Herman Frison op de vraag van collega Han Kok van de televisie. U heeft die uitspraak natuurlijk gedaan. Omdat u dacht dat niemand het zou waarmaken. U kon het wel even veilig zeggen van het Naakstrand. Ja, zeker. Ja. Ik, ik dacht wel we waren van, van gedacht dat de laatste helling uh, iets te lastig en te zwaar was. Je zag het ook op, op de tv-beelden. Het waren echte klimmers die bovenaan kwamen. Maar ja, dan hebben we het geluk gehad dat het vooraan een beetje stokte. En dat Grijpel in een grote groep zat. En ja, dan kom je... Uh, Ten slotte aan te staan met 50, 60 man. Ja, dan, dan mag je niet meer twijfelen, dat hebben we ook niet gedaan. Ik zeg het nogmaals, ik ben soms, ja, of niet, niet rap, emotioneel... ...maar nu uh, kreeg ik toch de krop in mijn keel en, en, en ja, kippenvel op mijn en Ik heb het weinig gezien of, ik mag denk ik zeggen, zo'n zo ploeg nog nooit gezien. Hier is mijn schouder hoor. Ja, nee, nee, nee. nee, nee. Maar uh, iedereen kijkt naar de perfectie van Sky. Alles tot in de puntjes geregeld. Maar jullie duiken daar niet ver onder. Ja, wij, wij wat is er ook, bij jullie? Wij proberen ook de puntjes alles uh, tot in de details uh, te doen. Dus Om belgisch wij doen, bijna. Wij doen uh, verkenningen, wij, wij doen stages. Uh, ik denk, ja, als je, als je ja, sommige kranten hebt, een beetje mogen inkijken wat we gedaan hebben. Dus uh, we beginnen de week na Luik, Basten Aker Luik, begint voor onze voorbereiding op de Tour. En, en uh, je ziet gewoon de resultaten. En ik zeg altijd, een taart kan je verdelen in stukjes En uh, zoveel mogelijk stukjes bij elkaar, dat brengt één groot geheel. En dat is momenteel bij ons het geval. Een uitgebalanceerd geheel ook. Want als Jurgen van den Broek niet aan de beurt is... dan is het gewoon Grijpel en omgekeerd. Straks weer in de Pyreneeën. Ja, we hopen het. Als je ziet, ze hebben er soms de vraag gesteld... waarom doet Grijpel en de trein eigenlijk het voorbereidend werk... in de eerste rit naar Serai in België? Gewoon om te proberen de rit te winnen met Van den Broek of Van Enert. Dat is ons juist niet gelukt. Maar toen dat, vond dan wel. Ja, dat, dat brengt gewoon de sterkte van de ploeg. En als het dan twee of drie dagen niet wel lukt, ja, dan is het gewoon schitterend. En dan zie je gewoon één groot sterk blok. En dat heb je nodig. Heb je het ooit meegemaakt, dit? Ik heb, of we hebben het meegemaakt een beetje in de tijd van McEwen. Maar dan gingen we gewoon voor het overwinnen. En nu gaan we voor met Grijpel een super kopman... Gaat je ook voor de overwinningen, maar dan heb je ook een superman die, die gewoon voor de top drie plaats kan gaan in de Tour. En dat hebben we soms het verwijt gekregen dat dat, dat niet, niet mogelijk was. Dat je niet met een klasse-mensletter en een sprinter naar de Tour kan komen. Maar ik denk dat wij vandaag het uh, tegendeel bewijzen. En wij kijken er allemaal met uh, enige jaloezie naar die Belgische lottoploeg. Drie overwinningen en een renner op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Dat is Costello, he? heerlijk. een lekker nummer. Olivers Army. Radio 1 Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. We denken dat je overal je gedachten bij moet hebben en dat het slecht is om op de automatische piloot te gaan. Maar nadenken is niet altijd even verstandig. Verslaggever Jair Stijn zocht uit wanneer denken meer kapot maakt dan je lief is... en maakt een tweeluik over de voordelen van een gedachteloos bestaan. Vandaag deel 2 van Niet Nadenken. Ik was een jaar of 23. Uren was ik bezig geweest met een onoplosbaar probleem. Iets wat te maken had met een vriendinnetje, denk ik. In deze toestand liep ik naar het Vondelpark. Het was avonds, uur of acht, koud. Terwijl mijn gedachten in cirkels gingen begon ik hard te lopen in het park. En toen, na een half uur lopen, stond ik stil en was het probleem weg. Tijdens het rennen had het zichzelf opgelost... zonder dat ik erover had nagedacht. Hoe kan dat? Het <laughs> had zich uh, vanzelf opgelost. Ja, maar. ja, Het was verdampt. Het probleem was verdampt. Precies. Ja. Mark Miras is wetenschapsjournalist en schrijver van boeken over de hersenen... zoals Ben ik dat? en Liefde... Zijn beste ideeën verzint hij niet als hij gaat zitten nadenken... maar wandelend of op de fiets. En hij weet ook hoe dat komt. Van beweging weten we dat het in ieder geval gekoppeld is. En dan moet je het echt flink fysiek bewegen aan de chemie van de hersenen. Met name de neurotransmitter serotonine wordt gestimuleerd door beweging. En serotonine is weer gekoppeld aan zelfvertrouwen. En dat schept dus ook een toestand waarin je uh, wat gemakkelijker je hersensbreed gebruikt. Uh, en dat betekent dus dat flink rennen en daarna een probleem oplossen, dat is best een handige combinatie. Is. Zeker als, je, als er spanning ligt op het vinden van, de, van het antwoord. De chemie van de hersenen verandert, er komt meer serotonine beschikbaar. En dat heeft effect op hoe je denkt. Nou, dan ga je minder tobben. En dat betekent dat je dus anders denkt... of, of ook minder, je intelligentie minder zeg maar, op de nek zit met je gedachten. Om tot een creatieve oplossing te komen, kan het dus goed zijn om te bewegen... Maar wat gebeurt als je gewoon stil blijft zitten en hard gaat nadenken? Ik vraag het aan Ab Dijksterhuis, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op het moment dat jij een bepaald probleem op moet lossen, dat kan bijvoorbeeld een wetenschappelijk probleem zijn in, in, in mijn geval, dan zijn er fasen waarin je na moet denken, bijvoorbeeld om, om alle informatie te verzamelen, maar er zijn ook fasen waarin nadenken juist schadelijk is omdat het je, je creativiteit aantast. Je moet het als het ware. Een open mind hebben om, om soms problemen te lijf te kunnen gaan. En dan helpt heel bewust nadenken helpt niet. Wat is de tegenstrijdigheid dan tussen nadenken en een open mind hebben? Meestal als je, als je heel bewust met iets bezig bent, dan fixeer je jezelf. En, en je moet eigenlijk. Uh, um, je moet juist even iets loslaten. Je kunt het. Veel creatieve processen hebben dat. De zolderkamer van Nora Fisher is tegelijk haar oefenruimte. Ze is een groot talent in de zangwereld. En iemand die zich even makkelijk laat beïnvloeden... door Debussy en Sostakovich als door Jeff Buckley en James Brown. En welke stijl ze ook zingt, ze gaat er volledig in op. Dat soort dingen. <laughs> Wat gebeurt er in jouw hoofd als je zingt? <laughs> um, ik denk dat ik het het beste kan beschrijven alsof alsof er een soort licht uitgaat. En, um, en ik, er gebeurt eigenlijk niks. <laughs> en dat is soms wel lastig, omdat je dan van alles leuk hebt geoefend... en dan klaar bent met zingen en je ogen weer soort van opendoet... Of, of figuurlijk opendoet en denkt, huh? oh, dit was interessant. Maar hoe goed kun je functioneren als je gedachten totaal uitstaan... en je eigenlijk in een soort trance zit? Wetenschapsjournalist Mark Miras heeft het antwoord... Prima, zegt hij. Een nou, klassiek voorbeeld is ook de slaapwandelaar. Um, dat is iemand die niet nadenkt, dat weten we. En dat zorgt er waarschijnlijk voor dat ze dingen doen, um, zoals door de dakgoot lopen, zonder mankeren, die je uh, wanneer je wel nadenkt nooit zou kunnen doen. Want zodra je je uh, bewust door de dakgoot laat, gaat lopen, dan ga je je gelijk zoveel zorgen maken. Dan ga je daar heel erg over na zitten denken. Dit mag niet fout gaan, en dan gaat het juist fout. Experts, zegt Miras, doen eigenlijk precies hetzelfde als slaapwandelaars. Ze durven zo te vertrouwen op de kracht van hun brein... dat ze gedachteloos tot betere prestaties komen. En dat geldt ook voor Nora. Die kan zingen met haar ogen open zonder dat ze iets ziet. Ik kan, ik kan wel een stukje zingen en dan een beetje op, op, op de... <lacht> licht-uit- en licht-aan manier proberen te doen. <lacht> Graag. Oké, okay, oké. Okay. Um... Gaan we nu licht-uit of licht-aan horen? Uh, laten we eerst even licht uit doen. Licht uit, dus dat betekent dat je gewoon zingt oh, zoals nee, je het liefde uit. zingt. Ja, oké. Okay, nou, maar even kijken hoor. Uh... Dit was licht uit. Ja. En, en nu met techniek. Ja, en? <laughs> nou ja... Ik put hier gewoon compleet geen plezier uit. <laughs> maar ja... Het gaat erom dat ik af en toe... Bijvoorbeeld heel zacht zingen, of af en toe dat er een beetje lucht op zit. of um, uh, dat er even, niet, even geen vibrato is, of even geen. Um, dat het gewoon. dat de, dat de klankleuren veel verder uit elkaar liggen. Dat de, de tweede versie was veel meer hetzelfde eigenlijk de hele tijd. En dan nog. Um, dat, dat zou nog veel beter kunnen dan dat ik het deed. Als je gaat kijken naar mensen die echt goed zijn in hun vak. Die hebben dat niet bereikt door eindeloos in boekjes te zitten. Die hebben dat bereikt door bezig te zijn, door, uh, door aan de slag te zijn. Neem een voetballer. Hoe leert dat voetballer voetballen? Niet door de regels uit zijn hoofd te leren. Hij gaat zelf voetballen, eindeloos voetballen. En hoe speelser hij daarin is, hoe vrijer hij daarin is, hoe minder bang hij is om mis te schieten. Hoe beter. Dat is de manier waarop je je volle, volledige brein de ruimte geeft om dat spel onder de knie te krijgen. Als jong talent werd Nora Fischer aangenomen op het conservatorium. Maar ze hield het er niet lang vol. Al heel snel werd het heel duidelijk dat het voor mij ontzettend moeilijk was... om me aan te passen aan het systeem. Omdat um, klassiek zang zo'n ontzettend techniekgerichte discipline is. En er heel vaak tegen mij is gezegd... schakel alsjeblieft je muzikale gevoel uit... Want Anders kunnen we niet met je werken. Want je... Letterlijk werd dat gezegd? Ja, letterlijk, ja. Wetenschapsjournalist Mark Miras. In de hele cultuur zit uh, dat denken heilig is. Uh, en dat als je er ermee de denkt niet uitkomt, dan ben je dronken. Dat zit in het onderwijs, uh, maar ik denk dat het is iets is... wat we ook, ook op de werkvloer elkaar voortdurend wijsmaken. Onze hele samenleving is door deze van die overtuiging... de enige manier op de, om tot een gerechtvaardigd inzicht te komen... is diep nadenken. De overdreven nadruk op denken is niet alleen problematisch... voor creatieve processen, zoals zingen... maar ook voor het nemen van belangrijke beslissingen, zegt Ab een groot nadeel bijvoorbeeld van veel beslisculturen is dat mensen alles heel goed moeten kunnen verantwoorden. Nou, verantwoorden, dat doe je verbaal, dat doe je op papier meestal. Dus dat betekent dat je er heel erg bewust over na moet denken. Uh, en mensen denken dat daardoor zo hun beslissingen beter worden, hè, want ze moeten verantwoording afleggen. Maar heel vaak worden die beslissingen er helemaal niet beter van. Heel vaak worden ze slechter van. Hoe langer je bewust nadenkt over een belangrijke beslissing, hoe minder ruimte je overlaat voor emoties en intuïtie en een puur rationele beslissing zo blijkt, is vaak niet de beste. En als je kijkt naar beroepsgroepen als rechters of medisch specialisten... Ja, dan is het voor de hand liggend dat, dat, dat op het moment dat die slechtere beslissingen nemen... Dan, dan heeft dat kwalijke gevolgen. Terwijl de juiste beslissing misschien al onbewust aanwezig was. Er is prachtig onderzoek gedaan naar, naar het Eureka-effect. In het laboratorium kun je dat een soort ja, Eureka-ervaring in scène zetten... En dan kun je meten wat er gebeurt in de hersenen. En dan blijkt eigenlijk dat de oplossing er al is, maar dat je er niet naar luistert. En wordt als het ware door al die gedachten, dat, dat doelgerichte denken, wordt het overstemd. En op het moment dat je dan die doelgerichte gedachten uitzet... dan krijgt het antwoord wat er eigenlijk al die tijd al zat... alleen in een ander deel van je brein, meestal dan in de, aan de rechterkant... wat minder talig is, maar wel heel goed is in, de, in, de, ja, in wilde associaties... Eh, krijgt ineens voldoende stem, zeg maar, om kenbaar te kunnen maken dat de oplossing er eigenlijk al heel lang is. En dus is het goed om je gedachten te verzetten. Voor de beste wetenschappelijke inzichten. Voor muziek met gevoel. Succes in een sport. Het nemen van beslissingen. Intelligente gesprekken. Het oplossen van emotionele problemen. En waarschijnlijk voor nog veel meer. Af en toe nadenken kan geen kwaad. Maar pas als je het denken kan loslaten, krijg je hersenen de ruimte om echt slimme dingen te doen. Een verslag was dat van Jair Steijn. En als u nu denkt, die wil ik terugluisteren. Dat kan bij de aflevering. Staat op onze website radio1.nl Natuurlijk nog wel even door, maar wij hier niet meer helemaal. Turn, turn, turn van de beurt zoals dit. Want de sportzomer gaat natuurlijk door tot 11 uur. Maar straks na half acht gaat Wim Brands zomerboeken presenteren. En Wim, wie ga je ontvangen vanavond? Ik ga praten met Eva Postuma de Boer. En uh, zij heeft een roman geschreven, de Comedy Club. Waarin een journalist, een cabaretier, een kokkin, een verslaggeefster en een studenten... Op zoek gaan naar geluk. Maar dat verzandt dan weer in wat? Nou, daar zal ik het dadelijk met haar uitgebreid over hebben. Het is eigenlijk een uh, portret van een generatie, van de veertigers. Dus alle veertigers die nu luisteren, moeten vooral blijven luisteren, want het wordt een ontluisterend portret. En zij die jonger en ouder zijn ook, want dan weten ze wat ze achter de rug hebben. of wat hen nog te wachten staat. Dadelijk na het nieuws dat nu gepresenteerd gaat worden door Ewoud de Jong.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 Bij een metaalbedrijf in Sneek zijn twee werknemers zwaar gewond geraakt. De twee mannen waren aan het werk in een loodzwaar waar metaal wordt bewerkt. Ze stonden in een gondel toen er een kabel brak en vielen van 5 meter hoogte op een betonplaat. De twee zwaar gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zoals gebruikelijk bij bedrijfsongevallen heeft de arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld.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 Bij de ramp voor de kust van het Italiaanse eilandje Giglio... kwamen op 13 januari 32 mensen om het leven. Gisteren, precies een half jaar nadat het cruiseschip op de rotsen was gelopen... was er een herdenking. Het wrak van de Costa Concordia is nog steeds niet geborgen. Dat is het nieuws op dit moment. De Radio 1 Boekenzomer. Hier is Wim Brands. Ja, tot acht uur. En ik ga praten met Eva Postuma de Boer die nu haar eigen boek van mij heeft afgepakt. Ik zal daarop uitleggen waarom. En dat boek heet De Comedy Club. Een roman die net is verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Je had het boek even van mij afgepakt... omdat je uh, een quiz had die op de parade... en die is binnenkort ook weer, werd, uh, werd gehouden. Ik heb er ook eens aan meegedaan. Ja, uh, ja. Ongelooflijk verloren, waar ik nog wel eens gillend van wakker wordt. Je had Op die parade had je een quiz. Dat was een literaire quiz. Ja. Die werd gepresenteerd die avond door Peter Heerschop. Ja. Um, en dan had je bijvoorbeeld als onderdeel... een zin werd ervoor gelezen. En dan moesten mensen raden... komt die ja. uit een roman of... Uit het? een boeketreeks. En toen zei hij, zal ik uit mijn eigen boek eens zo'n zin zoeken. Maar had je er een gevonden? Nee, dat gaat niet zo snel. Ik schrijf natuurlijk zulke mooie zinnen. Zie daar maar eens pulp uit te halen, Wim. Nee, kijk, dat is heel gemeen. Want je kan uit de uh, mooiste boeken, kan je inhalen. En ik weet nog dat we Thomas Rozeboom een avond te gast hadden. En toen had ik een, een zin uit uh, gewassen vlees gehaald. En hij zei zelf, uh, hij zat met Renate Dorrestein... en hij riep kaar. dit is pulp! En Renate ook. En uh, nou, waarom dan? En dat ging je ook nog echt argumenteren, waarom je dat dan pulp vond, verschrikkelijk... En nou, ja, en toen moest ik zeggen, want ik ben altijd jury bij die quiz, Van, nou ja, sorry Thomas, dit heb je zelf geschreven. <laughs> nou, echt en de zaal ging kapot. Natuurlijk, het was zo geestig. En hij kon er gelukkig zelf ook echt heel hard om lachen. Maar het is een leuk spelletje. Het is, het is ook een grappig spel inderdaad. Het is ook moeilijk. Ik ja. heb het namelijk die avond heb ik ook meegedaan. En tegen wie was jij? Uh, Aafbrand Kostius oh, ja. en die, um, die won. Die bon. Ja, en die ja. won volgens mij ook vervolgens. Nou, ik weet niet of die die avond gewonnen heeft. Maar goed, ja. je hebt je zin nog niet gevonden in nee, de dan Comedy ik Club. Je noemde net trouwens Peter Heerschop, die dat presenteerde. Jij bent behalve schrijfster ook theaterproducent. Ja. Je bent nu voor hem een programma aan het produceren. Nou, hij gaat uh, in 2013 een solo-programma maken in theater. En hij wil dat met een klein groepje mensen om zich heen uh, gaan ontwikkelen... En hij heeft mij daarvoor gevraagd en dat vind ik dan heel leuk om te doen, dus dat, dat doe ik. Maar het is niet zo dat ik voortdurend nog grote projecten opzoek of aanneem of uh, schrijven is het wel is wel toch de hoofdmotief. En ook zelf spelen of op de. Nou, alleen in het verband met het schrijven. Dus ik heb bij mijn vorige boek een toernooitje door het land gedaan en uh, ik vind voorlezen heel leuk. Dus uh, ik vind het ik vind ook best leuk om op te treden. Maar ik ben geen actrice. Uh -huh. Nee. Die ambitie heb je ook nooit gehad. Nee, niet echt, nee. Hey, over de comedyclub. Ja. Een portret van veertigers, uh, zei ik daarnet. Het is een generatieportret. Uh, maar vertel eerst eens, hoe, hoe begon dat? Nou, het begon eigenlijk niet zozeer met dat thema. Het begon met, um, met mijn vorige boek... Uh, dat zich voor een deel afspreekt, afspeelt in uh, Zuid-Afrika. En daar ben ik uh, lang geweest toen. En daar kwam ik onder andere in aanraking met ontwikkelingshulp en hoe dat werkt. En daar heb ik me enorm over verbaasd. En toen ben ik, toen dat boek eenmaal verschenen was, zo een beetje daarin gaan verdiepen. En toen kwam ik allemaal van die, van die zaken tegen. En dat vond ik heel interessant. Dus bijvoorbeeld het foster parents plan verhaal, dat iedereen had... Volgens mij was het in de jaren tachtig... had op zijn schoorsteenmantel zo'n fotootje staan van een geadopteerd kindje. En nee, ze geloofden dat echt. En dan kregen ze ook tekeningen en ze stuurden ze brieven aan uh, Yula in India. En uh, nou, die was dan achter. Hadden jullie dat thuis en, het ook? Trots, nee, dat niet. Maar ik, ik wist dat wel. want Heel veel mensen hadden dat. Nou ja, tot op een dag uitkwam dat dat helemaal niet waar was. En dat er gewoon hele troepen kinderen uh, uh, opdracht werd gegeven... om af en toe even wat tekeningen in elkaar, te, in elkaar te draaien. En die werden dan in envelopjes gestopt. Was het zo cynisch? Ja, dat is wat het echt. En toen is dat ook het is echt gestopt ja. toen. Nou, en zo heb je natuurlijk allerlei zaken. En ik vind dat interessant, nog steeds. Omdat um, het gaat over ontwikkelingshulp. Het gaat dus over geld dat bestemd is voor... Mensen die het heel erg slecht hebben ja. in de wereld. En uh, dat gaat gepaard met corruptie. En uh, er is slechte controle op de besteding van die gelden. Dat weten we allemaal. Maar het is maar niet bespreekbaar. Want we zijn allemaal zo bang dat het ontwikkelingsgeld wordt gestopt... als we er te veel kritiek op uiten. En ik heb geen zin om me door die angst te laten leiden. Dus ik dacht, ik, ik vind dat interessant. En, en ik kwam in mijn onderzoek een, uh, een zaak tegen van een... Uh, uh, een man uh, die klokkenluider is geweest. Um, die is in India geweest, een socioloog, en die heeft daar een, een grote stichting uh, uh, getroffen die in zijn ogen enorm corrupt was. En dat ging echt over miljoenen van over de hele wereld. En die man, die heeft, um, dus die socioloog, die is terug naar Nederland gegaan. Onder andere, uh, Novip gaf heel veel geld jaarlijks aan die stichting. En hij, en hij is dus klokkenluider geweest. Hij heeft gezegd, jongens, jullie moeten daarheen. Jullie moeten dat gaan onderzoeken, want het deugt niet. Dat ging om kinderen die in mijnen werkten. Die zouden worden bevrijd. Hij zei, dat zijn lang niet zoveel kinderen als jullie denken. Nou, en uh, die man, die socioloog, die heb, ik, die heb ik heel veel gesproken. Ik heb al zijn dossiers gekregen. En uh, uiteindelijk ja, werd mij duidelijk dat die man inmiddels... als was twaalf jaar gaande, zelf helemaal stuk zat... En uh, er niks meer mee kon. En nou ja, wat heel veel met klokkenluiders gebeurt. En dat vond ik een mooi gegeven voor een boek. Iemand die begint vanuit een idealistische gedachte. en zelf kapot gaat. en in mijn boek zelf ook nog slecht wordt. Ja, want hij komt in, in, in, in, in je boek voor. De, de, deze ja, Deze Graaf is uh, een van de hoofdpersonages. Hoofd, die, die ontdekt een schandaal. Ja. Een ontwikkelingsschandaal. En dan heb je meteen iets opgelost. Ik dacht, dat ga ik je natuurlijk ook vragen. Er staat voor in je boek. Deze roman berust op waar gebeurde feiten. Ja. Dat heb je de provocatief dus gewoon ingezet. Nou ja, omdat ik het graag ook hierover wil hebben. Ik heb gewoon een, een, een fijn boek ge geschreven, hoop ik. Wat uh, lekker is om te lezen, maar het is. Ik vind het wel van belang dat mensen er ook even over nadenken. En ja, wat heel grappig is, dat mensen dan zeggen: Goh, bedoel je met waar gebeurt dat je allemaal van die mensen kent die voorkomen in het boek? Dat ik denk: Huh? Maar even voor de goede orde, deze man over wie je het nu hebt, ja. die klokkenleider, die dus ook ja. hè, de Novip zat daar met heel veel ja. geld in het Indiaanse project. Ja. Wat doet hij nu? Waar is hij nu? Novip is uh, na uh, een aantal jaar gestopt toen er een nieuwe directeur kwam. En toen hebben ze die geldstroom stopgezet. En deze man die dat aanhangig ja. heeft gemaakt, waar woont hij nu? Waar is hij nu? En hoe is het uh, daar horen toe? we niets meer van? En die heeft inmiddels, uh, is hij, voor zover ik weet, gedreigd uh, met de, dat hij zou worden aangeklaagd. En die heeft openbaar excuses moeten aanbieden omdat hij niet kan bewijzen. Uh, want hij heeft allerlei getuigenverklaringen, maar al die mensen willen anoniem blijven. Uh -huh. Ja. Uh, dat werkt niet. Dus hij heeft geen poot om op te staan. Dus hij heeft zijn excuses moeten aanbieden... dat hij die stichting in kwaad daglicht heeft gesteld. Ja, dat is hoe het hij, hij, speelde, hij speelde een rol in dat boek. Dat ja. ik net al aankondigde. Ja. Als, een, als een portret van, ja. uh, van de generatie. Ja. Deze man daarentegen, die, die, tegen. Die journalist... Ja. Die is iets ouder. Ja, die is een jaar of vijftig. Ja, dat is mijn generatie. Dat is een ja. beetje jouw generatie, Wim. Ja, dat is, dat is de punkgeneratie, zeg maar. En die in de adviesbureautjes zijn gekomen. En nog een beetje idealistisch waren. Ook, ook ja. Ook niet ja. om vrolijk van te worden, trouwens. Maar dit komt op mijn rekening. Maar nu die, die, die andere types in dat boek. Ja. Dat zijn die veertigers. Ja. Dat is jouw generatie. Ja. Want jij bent precies veertig. Ja, hè? dat klopt. Nou ja, um, als je deze problematiek afzet tegen de wereld waar ik me in begeef... Uh, dat vind ik ook interessant. Want um, ik zie mijn generatie wel als een eigenlijk een hele decadente, uh, uh, egocentrische generatie... waarin mensen hun eigen geluk najagen. En uh, ik heb ook het idee dat het, het gaat allemaal in een soort decennia, kan je het bezien. Als we tussen ons twintigste en dertigste gaan we studeren en bouwen we op... He, streven we naar allerlei droomdoelen. Van je dertigste tot, tot, je, tot je veertigste is het... He, dan, dan daalt het in, dan beklijft het, dan krijg je je, je carrière, krijgt vormkinderen. Nou, en dan rond het veertigste dan begint, het bij iedereen, uh, begint iedereen te zeiken. Want dan wordt het gras ineens overal groener. En dan gaan ze allemaal zo moeilijk doen en alles kapot maken wat ze hebben. En dat gebeurt zoveel. Dat... Maar nu even tussen twintig en dertig, dan, ja. dan heb je je dromen. Wat droomde jij toen bijvoorbeeld? Nou, bij mij, ja, het ging allemaal zo hard. En dat is, hoort er misschien ook wel bij. Uh, uh, tussen mijn twintigste en mijn dertigste ja, had ik al uh, kreeg ik kinderen. En ik werkte heel hard. Ik was theaterproducent en dat ging uh, als een trein. Dus ik werkte echt uh, alle dagen en avonden van de week. En ik had een kind en ik. Uh, had vrienden en gewoon de, dat. Maar wat je wat je wat je wat je daarna zei, dan op een bepaald moment gaat het in een soort decadentie... Vers, vers, ja, dan. dat is bij mij. Ook, ik bef, ja, bij mij ook gebeurd. Ja. Nee, maar bij de. Ik, ik ben niet zozeer in jou generatie. Gewoon die generatie. Wat ja. zie je dan? Nou, dan, dan hè, tussen je dertigste en je veertigste, dan, dan, dan, dan worden de, de, dan meeste kinderen geboren in mijn omgeving. Hè. Dit, ik was vrij jong, maar de meeste mensen tussen hun dertigste en hun veertigste worden er huizen gekocht, er wordt meer geld verdiend, er wordt serieus geld verdiend, hypotheek afze, alles wordt serieuzer en krijgt vastigheid. Uh -huh. Nou, en dat is een paar jaar ontzettend leuk. En dan allemaal van die dertigers die met elkaar etentjes en leuk de kinderen die laten opmogen dat en barbecueën in de zomer. Nou, en dan op een gegeven moment dan merk je dat, uh, dat het ene huwelijk na het andere begint uh, te rammelen. en die gaat vreemd, die heeft een relatie daar. Uh, die wil iets anders met leven, uh. oh, dat zijn leven. Wacht, daar gaan we dadelijk op verder. Dat zijn de momenten waarop de mensen dan ook zeggen... dat ze opeens uh, uh, besluiten dat ze nog Sanskriet willen studeren. Ja, absoluut. Ja, dan <laughs> ja. moeten we het ook dadelijk na de muziek hebben... over, over hun, hun, hun betrokkenheid, hun engagement. Mm -hmm. Want daar valt ja. ook wel iets over ja, te zeker. zeggen. Jazeker. Demain.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 A l'été, à la vie, au soleil et aux fruits, je veux le.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 Dumme. en hij verslikte zich in zijn eigen einde, de heer Dutron. Ja. En ik praat met Eva Postuma de Boer over haar roman, De Comedy Club, gebaseerd op waargebeurde feiten. Dat is nog eens een mooie aanbeveling voor een roman. Een uh, generatieportret zou je het kunnen noemen, van de veertigers. En we hebben het er net over, Eva, en toen bleven hangen bij betrokkenheid. Uh -huh. Even een paar korte vragen. Um, zijn ze betrokken? Met wat er om hen heen gebeurt in de wereld. Waaruit bestaat dat engagement? Nee, dat engagement ontbreekt. Denk ik. En hoe ik, komt dat? Nou, ik, dat, dat, dat heeft echt te maken met decadentie. Met, met um, uh, um, dat het De generaties ervoor, die hadden nog sporen van de oorlog. En uh, ouders die moesten vechten. En die hebben, alles ging over opbouw natuurlijk. Na, vanaf na de oorlog was het allemaal opbouw. En, en ja, ik denk, weet je wel. Ook jouw generatie heeft nog te maken gehad met ouders die hebben moeten knokken. En bij ons is dat al veel minder. Het is allemaal zo ver weg. En de, en de welvaart was zo enorm. Toen ik geboren werd, begin jaren zeventig. Ja, toen was het gewoon, toen, toen was het er allemaal. En um, ik weet nog dat ik in mijn jeugd ook heel vaak dacht: Wat kan er als je het vergelijkt met vroeger, hoeveel er nu is? Er kan niet nog meer komen, want alles is er nu. Het blijft maar komen. Maar. Um, nou, die, en, en ik denk dus dat het een, een mate van decadentie heeft, die, die, die, die generatie. Maar jouw ouders bijvoorbeeld, hè? Ja. zeiden die nooit tegen jou dan van... je moet je bordje leeg eten, want je moeders weten hoe... Oh hij... ja, en mijn ouders, maar ik heb een beetje oude ouders. Mijn vader is al 80, dus die was veertig toen ik werd geboren. En die heeft de oorlog heel bewust meegemaakt. Dus ik heb wel ouders die echt ieder dubbeltje nog omdraaien. Ook al hebben ze een miljoen dubbeltjes... Um, dus ik heb het wel een beetje meegekregen. Maar ik weet wel van veel vrienden die jongere ouders hebben. En ik heb echt vrienden die hebben ouders die zijn nu pas 60 of 65. Dat is echt een groot verschil. Na de, echt na de oorlog allemaal geboren, die ouders. Ja, dat, he, dat heeft invloed. Ja, nee, maar dat, dat, dat, dat geloof ik ook direct dat dat zo is. En Ik zit nu te denken. Kijk, je zit heel vrolijk over dat boek te, te praten. Maar het is eigenlijk een heel somber boek. <lacht> Ja, heel erg somber. Nou, dat had ik helemaal niet zo in de gaten toen ik het schreef. Want ik vond het zelf heel grappig en ik vond het heel leuk om de puzzel te maken. En ik vind die figuren ook... Ja, ik, ik moet gewoon ook om ze lachen omdat ze, ja, het is zo treurig dat het lachwekkend wordt ofzo. Geef eens een voorbeeld van iets wat, wat je bedacht hebt. Of je dacht. Nou, dat is zo terug, maar het is zo treurig, het wordt ook weer leuk. Nou ja, bijvoorbeeld die Simon is de cabaretier en die, die zit in een soort midlife crisis. Die is heel, heel populair geweest. echt à la theo maze zo groot. En die is in één klap sloeg hij dicht. En kreeg geen letter meer uit papier. En die man die gaat naar een psychiater om dat uit te vinden. Nou, en dan heet die psychiater, die heet meneer Rudolf Sedegias. Dat kan hij niet onthouden. Dus dan schrijf, noemt hij hem voor zichzelf Rode Regenjas. En dan schrijft hij dat op in zijn agenda ook iedere keer, tien uur afspraak Rode Regenjas. Vervolgens komt zijn vrouw, uh, uh, die ziet dat in zijn agenda staan. Die heeft al vermoedens dat, dat haar man vreemd gaat. Dat voelt dan een beetje, dus die gaat hem lopen controleren en die ziet dan dat Rode Regenjas staan. En ze confronteert hem op een nacht met als hij thuiskomt. En wij weten als lezer dat hij het met een van de studenten heeft liggen doen. En hij staat met een brok kaas half dronken bij de, bij de ijskast. En dan staat zijn vrouw in die deuropening. En die schree schreeuwt: Wie is Rooie Regenjas? En dan is het gewoon zijn psychiater. En dat snappen wij. En ja. hij. Komt, hij denkt echt, phew, ik kom mooi weg. Want hij dacht natuurlijk heel even, oh nu ben ik, nu ben ik erbij. Want ik kom net bij die studenten. Nou ja, dat vind, ik allemaal, dat vind ik een heel leuk spel, snap je? Ja, dat is bijna ook te, te, te, te wrang om, om te bedenken. Maar als je het allemaal zo, zo, nou niet te wrang om te bedenken, want je bedenkt het. Maar als je al die, dat wil ik zeggen, al die dingen bij elkaar op gaat tellen. Ja. En je hebt het boek af en je leest ja. het. Dan zit je wel opeens in de spiegel te kijken als na een nacht doorhalen. Je ziet helemaal geen vrolijk hoofd, maar je ziet iemand nee. die heel somber staat te kijken. Ja, ja. Nou ja, dat, ik, ik kon niet anders. Ik, ik, ik heb natuurlijk alle mogelijke eindes voor me gezien. En ook zeker dat ik dacht het, het zou ook lekker zijn als het een gelukkig einde had. Maar dat ging gewoon niet. Want ik dacht, ja, die mensen die, die... Weet je, je gaat heel lang in dat boek, ga je met ze mee. Je kan van iedereen snappen, begrijpen waarom ze handelen zoals ze handelen. Je hebt, voor iedereen kan je echt een soort begrip opbrengen. Tot een bepaald punt. En dan krijg je zo'n harde deksel in je gezicht. Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik gewoon goed. Maar ja, dan zit je straks, kom je op een feestje... ja je gaat volgens mij straks ook naar een feestje... Ja. en dan zijn er mensen die hebben jouw boek gelezen... en dan denk ik, oh, daar, daar, daar heb je de... Ja. Ons, die ons zo, zo goed doorheeft. Ja, maar mensen feeling. denken altijd dat het niet over hun gaat. Hè? Die denken altijd dat het over de ander gaat. Als je iets bedenkt hè, mm -hmm. bij het schrijven... is er wel eens een moment waarop je dan ook... Uh, terugtijns voor wat je bedacht hebt? Of dat je er bang van wordt? Of dat je denkt, van dit, wordt, dit, wordt, dit komt me te dicht op de huid? Of helemaal niet? Ben je daar schaamteloos in? Ik ben daar schaamteloos in. Tot nu toe, met wat ik heb geschreven. Heb ik nooit gedacht, uh, dit, uh, dit... Nee, het is toch fictie. En ik heb ook vaak pas dat ik achteraf zie wat er van mezelf in zit. En dat ik dat tijdens het schrijven eigenlijk niet zo door heb. En mensen zeggen inderdaad vaak, je, eetje, je legt wel je ziel bloot. En ik, ja, maar het is, er ligt toch een filter van fictie overheen? Dat voelt niet zo. Ja, ik, ik heb misschien hele perverse fantasieën. Zo kun je het bekijken. Het zit heel, ja, een hele nare geest heb ik ook blijkbaar. Ja. ja dat moeten de mensen die gaan nu <lacht> luisteren denken van wat dan? Ik ga niet een voorbeeld vragen. Die moeten dat gewoon maar gaan lezen in, in, in je boek. Want die momenten zitten er inderdaad in. Nu zit ik te denken he, over die generatie die die busjes van foster parents op de schoorsteenmantel hadden. Mm -hmm. Die hadden nog idealen. want ze ja. hadden, hè, het, het, het was dan weliswaar voor een deel voor niks... want die tekeningen werden helemaal niet door die kinderen gemaakt. Mm -hmm. Maar ze hadden het wel op de schoorsteenmantel. Mm -hmm. ja. Deze mensen in dit boek, over het algemeen 40 hebben helemaal niks op hun schoorsteenmantel. Nee. nee. nee dat en hun, is, kinderen, uh, ja. de, hun kinderen, de generatie die ja. er nu aankomt... Dat wordt toch dan de generatie die de eerste na oorlog die het slechter gaat krijgen dan, uh, ja. dan, dan de ouders. Ja, nou, die hebben weer wat om voor te vechten. Ik weet nog dat ik ooit uh, iets ergens las. Armando die schreef dat hij wel eens heimwee kon hebben naar de oorlog. Want dan was het, uh, toen was het tenminste spannend. Wij ja. hebben helemaal niks wat spannend is, we hebben niks waarvoor we hoeven te vechten. Het is ons allemaal aangedragen en zelfs naar onze kinderen toe. He, onze ouders hadden echt het idee... wij moeten onze kinderen een toekomst geven. En wij denken, ja, ja tuurlijk wil je graag dat je kind naar, naar het VWO gaat. Of, he, maar ja, god, dat is allemaal zo vanzelfsprekend... dat we ons daar helemaal niet zo... maken als zorg. En dat, dat is gewoon een soort gespreid beetje dat wel door zal gaan. Maar zo langzamerhand denk ik, nou... dat gespreide beetje gaat misschien wel niet door... En die kinderen die krijgen inderdaad uh, het uh, moeilijker dan hun ouders het hebben gehad. Maar ja, wat is moeilijker? Dan hebben ze het materieel wat minder ruim. Kijk, zolang we in een uh, in, in deze wereld, in deze maatschappij uh, blijven leven waar vrede is en waar een sociaal uh, vangnet is. Ja, nou ja dan gaat dan, dan heb je een wat minder groot huis. Of dan snap je, ik weet ook niet hoe erg het echt voor wordt. Nee, en, en ze zullen ook weer dingen opnieuw moeten gaan bedenken. Zij zullen weer uh, iets moeten uitvinden. Ik bedoel het over de generatie die er nu aankomt natuurlijk. Nou, misschien zoals je ook ziet... Als er het moment dat er wordt gekort op, uh, op uh, cultuur of andere dingen... dan moeten mensen creatiever worden. Nou, ik vind dat heel erg dat het, het in de meeste gevallen... maar het is soms wel grappig om te zien uh, wat mensen gaan doen... Ja, zie je al dingen om je heen waarvan je denkt dat komt door de bezuinigingen... en niet dat we ze toejuichen, maar mensen worden nu toch handiger? Nee, ik hoorde wel laatst weer iets over, over hoe, hoe de omroepen... en dan met, met het aantal functies bij, bij de omroep en zo. Dat ik denk, nou volgens mij kan het best wat efficiënter. En dat wil niet zeggen dat ik het er mee eens ben dat er wordt gekort. Want dat mag, ik bedoel... Ja, afblijven van dat geld. Maar ik vind het helemaal niet zo gek... als er eens af en toe een prikje wordt uitgedeeld van... jongens, kan wel wat efficiënter. Nou ja, goed, zolang je niet aan mijn microfoon komt, zou ik zeggen. <laughs> nou, precies. <laughs> o, maar maar hier zitten heel weinig mensen, hoor, bij dit radioprogramma. We zitten de hier. Heel intiem en uh, functioneel. Ja, hi. Waar ga jij naartoe? Want, dat zei, want je, je, gaat, je zei die kinderen die, die vallen ja. in, een, in een gespreid uh, bedje... maar dat zoomt nu de hele tijd naar, door mijn hoofd. Want je gaat volgende week naar Olympia. Ja. Nou, hoe decadent is dat? Dat wou ik net even nog op de val rekenen. Mijn verzichten. zoon gaat na, het, uh, na de zomer naar de middelbare school, naar het gymnasium. En wij denken: leuk, dan gaan we naar Griekenland en dan laten we hem Delphi en Olympia zien. Ja. Nee, maar het is ook mooi dat je dat doet. Het is ook, eh, ik bedoel, wat is daar nou decadent aan? Dat is ook een educatieve nee. reis. Nou ja, dat is ook heel leuk. Ik bedoel, er is over nagedacht. Het scheelt als we ergens over nadenken. Volgens mij is er iemand van stof. stoel gevallen. Ja, dit, dit is jammer dat dit geen televisie ja, is. Ja, dit is heel erg Aan jammer. Aan de andere kant van het glas zit de heer Anton de Goede... die redacteur is van dit programma. En net waren de twee benen te zien... die triomfantelijk in de lucht hingen, want hij is namelijk omgevallen met zijn stoel. Anton de Goede is van een generatie nog voor ons. Ja. En die was misschien wel de meest hopeloze. Ben je overigens al aan een nieuw boek begonnen? Heb je al iets nee, in je hoofd? Ik heb wel iets in mijn hoofd, wat maar heb je in je hoofd? dat, dat ja, vertel zeg, ik je de volgende keer. Nee, vertel maar. Wat nee, heb je dat je... kan ik echt nog niet vertellen. Dat, dat, dat, ik moet altijd eerst een tijd broeden en voor mezelf weten of het gaat lukken. Want ik heb wel vaker ideeën gehad en dat werd dan toch geen boek. Hoe lang, hoe lang, hoe, hoe lang werk je gemiddeld aan zo'n... Aan zo'n boek. Nou, bij dit boek heeft het 2,5 jaar geduurd. Waarvan anderhalf jaar denken en research doen. Ik kwam namelijk een Twitterberichtje ergens tegen. Ik twitter niet eens. Maar waarin Nico Dijkshoorn tegen iemand zei... dat is mooi, dat moet je doen. Dan ga je acht maanden lekker hard aan een boek werken. Waarop jij... Acht maanden? Ja... Ja, Dat, dat zag jij als een soort vakantie of tenminste Ja, als dat het ik veld. echt denk, ja, dat is inderdaad dan weer typisch. Die Nico Dijkshoorn, die kan dat. Die kan in acht maanden een boek schrijven. Nou, ik krijg het echt niet voor elkaar hoor. Dat vind ik heel snel. Maar ja, euh, euh, zegen als je het kan. Maar ik kan het. Ik ben heel langzaam. Of tenminste, je hebt nog veel langzamer. Ja, ben je gedisciplineerd of niet? Ontzettend. Ja, ik, ik, het stopt niet. Ik ben 2,5 jaar alleen maar hiermee bezig geweest. Het is natuurlijk ook geen moment uit je hoofd. Dan kan ik wel op vakantie gaan met mijn kinderen, maar dat stopt niet. En daarom is het nu wel even lekker... dat ik mezelf drie maanden heb gegund om niet te hoeven... Wanneer had je de titel eigenlijk, de Comedy Club? Ja, een van de mensen is, zoals je zegt, een cabaretier... die het op een gegeven moment niet, uh, niet meer weet. Wie stond daar model voor? Voor die cabaretier? Ja. Nou, dat is een samenraapsel van een aantal mensen uit uh, ja, Ik heb dus lang bij toen naar de comedy club ja. gewerkt. Dus ik heb zo ontzettend veel stand-up comedy gezien en al die comedians intensief meegemaakt. Dus ik heb een soort van... Ja, ik heb van alles bij elkaar geraapt van verschillende mensen. Ja, dat dus is ik... helaas geen sleutel. Uh, je, ze, je hebt ze zien slagen en je hebt ze zien mislukken. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Nou, dan weten we ook waar de titel vandaan komt. De ja, Comedy de Comedy Club. Club, ja. Ik sprak met Eva Postuma de Boer over haar roman. Ik zeg het nog een keer, de Comedy Club. En die roman werd uitgegeven door de uitgeverij Nieuw Amsterdam. Volgende week zijn we hier weer tussen half acht en acht uur.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 Iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf naar de hoogtepunten van de week. In dit is Radio 1. Bern Borg, is de you speaking over there? Yes I'm speaking. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Aldues was? Speel dan nu de Tour de Zavira en maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar Facebook.com slash opelNederland en win.